Twee uitgeprocedeerde asielzoekers die in hongerstaking waren... zijn afgelopen dag uitgezet. Ze zijn volgens Nieuwsuur met een speciaal ingehuurd vliegtuig... naar Guinea gevlogen, waar ze naar een ziekenhuis zijn gebracht. Dat was een voorwaarde die de rechter had gesteld. Na 70 dagen zonder vast voedsel zijn ze ernstig verzwakt. De twee hoorden bij de vier laatst overgebleven asielzoekers... die afgelopen voorjaar in hongerstaking gingen... uit protest tegen hun opsluiting. Amerikaanse militairen kunnen geen playboy en penthouse meer kopen... in winkels van de landmacht en de luchtmacht. De blootbladen zijn uit het assortiment gehaald... omdat ze steeds minder goed worden verkocht. Het besluit heeft volgens de lege winkels niets te maken... met de druk van Amerikaanse anti anti-pornogroepen. Het weer helder en een graad of 19. Overdag flink zonnig, op het strand bijna 30 graden... en in het binnenland mogelijk 35 graden. S'nachts trekken er regen- en onweersbuien het land in. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. en CRV. Welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Vannacht met Alje Kamphuis. Welkom. Bij mij vanavond nog steeds Ellie Lust. Ja. Vorig uur was je er ook al. Gelukkig ben je gebleven. Gezellig woordvoerder van de politie in Amsterdam en voorzitter van Roze in Blauw. En dat behartigt belangen van niet-heteroseksuelen binnen en buiten de politie. We gaan zo met jou verder praten. Wilt u meedoen, dan uh, kunt u dat natuurlijk. De stelling vanavond is, of de, de vraag die we op hebben geroepen... heeft u leuke, mooie, ontroerende verhalen over uw coming-out? Dat hoeft niet per se met homoseksualiteit te maken hebben. Het kan ook zijn een moment dat u liet zien wie u echt bent. Bel, mail of Twitter dan. 0800-1121, 0800-1121, casaluna at ncrv.nl, hashtag Casaluna. Ellie, um, we hadden het net over um, ja, eigenlijk uh, wat roze in blauw doet, ja. um, zo door het jaar heen. Um, en ook ja, de, de, het geweld tegen homoseksuelen. Nu heb jij een keer gezegd uh, in een tv-programma: ja, uh, Misschien moet je ook niet altijd dat laten zien. Niet altijd hand in hand lopen. Uh, kijk uit als je denkt: van nou, dit vertrouw ik niet. Sta je ja, daar nog ja. steeds achter? Ja, zeker. En dat is me nogal duur komen te staan. Want uh, dat is wel een bijzonder verhaal. Want uh, Erwin Olaf was op een gegeven moment uh, gast in Zomergasten. De en fotograaf, ik zag, de bekende de fotograaf, fotograaf. Ja, wie kent hem niet eigenlijk. Mm -hmm. uh, fantastische fotograaf overigens. En ik zat heerlijk onderuitgezakt op mijn bank naar Erwin Olaf te kijken. Want ik vind hem een hele boeiende man. Tot ik ineens opveerde, want ik zag mezelf langskomen als een door, uh, in een door hem gekozen fragment. Want je hebt dat gezegd in RTL Boulevard. Klopt, het was een moment dat ik uh, tegen RTL Boulevard heb gezegd... dat er wat mij betreft situaties denkbaar zijn dat je de hand van de ander toch even loslaat. En dat... Daar dat, was dat... hij niet blij mee? Dat je dat nou, gezegd? hij noemde dat een enorme uitglijder in dat programma. Nou, ik kom op dat moment natuurlijk helemaal niet verweren, dus ik zie dat gebeuren. Maar snap je dat hij dat een uitglijder vindt? Uh, het is toch nee. raar dat je jezelf niet kan zijn, toch? Ja, zeker. Maar ik ga het verhaal afmaken, Al je Let op. <laughs> <laughs> Want um, ik ben natuurlijk gaan slapen... Met dat, uh, met dat fragment natuurlijk nog in mijn hoofd. Ik had zoiets van, ja, ik wil daar toch wel wat mee. En we hadden elkaar nog nooit ontmoet. Wij kenden elkaar uit de media. De volgende dag was ik vrij van mijn werk. Ik fiets door de stad naar een vriendin... die op de Westerstraat in de Jordaan woont, in Amsterdam. Ik rijd een hele ongebruikelijke route over de Egelandiersgracht. En wie zie ik daar staan? Erwin Olaf. Dus ik in de remmen natuurlijk. Ik zeg, hé hey, Erwin. Hij zegt, hé hey, Ellie. Ik zeg, schitterend programma gisteren. Ik zeg, compliment. Ik zeg, maar er is natuurlijk wel één fragment... wat ik nog even met je wil evalueren. Nou, Uiteindelijk hebben we twintig minuten gepraat daarover. Hij noemde dat een enorme uitglijden. En ik heb tegen hem gezegd... want ik had mijn zusje natuurlijk al wel gesproken en die zei... Het zou pas een enorme uitglijer zijn geweest... wanneer je in het uniform wat je draagt... zichtbaarheid boven veiligheid laat gaan. Ik weet hoe... Slachtoffers eruit zien op het moment dat ze tegenover me zitten en uh, vertellen wat er is gebeurd, en slachtoffers zeggen ook heel vaak: Het voelde al niet goed. Want hoe, hoe leggen ze uit? Hoe als je dan tegenover zo iemand zit, wat... ja, mensen zijn ontredderd. En uh, op het moment dat je te maken krijgt met geweld, of je uh, of beroofd bent, of of wat dan ook, dan zeggen mensen heel vaak al. Ik had al het gevoel dat, dat het niet klopte. En we kennen allemaal het gevoel dat je naar een pinautomaat loopt... en je denkt, ik wacht toch even met pinnen, want die vent staat daar zo gek. Of dat je beslist om een straat over te steken... omdat iemand eraan komt waarvan je denkt, ik weet het niet. Waar is dat op gebaseerd? Alleen maar op je buikgevoel. Ik vind ook dat vrouwen kortgerokt om twee uur nachts door een donker park moeten kunnen fietsen, maar dat kan niet. Dus zeg ik, en dat is de context die daarbij hoort... maar daar kreeg ik natuurlijk niet de gelegenheid voor. Dus dank je wel voor deze gelegenheid. <lacht> um, wat ik zeg is dat je, het dat, je het, dat je in een situatie kunt komen waarbij je het gevoel hebt dat het niet veilig is. En wat ik zeg is, luister maar naar dat gevoel. En daar kun je je in vergissen. En het is ook niet leuk als je daarin uh, vanuit een vooroordeel wellicht reageert. Maar het is ook zo dat een buikgevoel je vaak niet verraadt. Maar hoe, ja, hoe kun je zulke dingen dan oplossen eigenlijk? Dus... Uh, wat, welke oplossing? Nou, wat kun je dan wel tegen doen, tegen, behalve dan loslaten? Ik bedoel dat is tegen natuurlijk. Ik bedoel, hetero's lopen ook uh, hand in hand? Door Zeker. Amsterdam. Nou, ik, ik zeg zelfs altijd: loop allemaal hand in hand. Ga dan allemaal hand in hand lopen. Dat bedoel ik? Want dan uh, wordt kan je het tegen echt een doen? normaal beeld. Want het is nog altijd. Uh, een uitzondering wanneer je of twee mannen of twee vrouwen... hand in hand over straat ziet lopen. Dat is toch iets wat opvalt. Het valt mij ook nog om, denk ik, oh altijd goed. Twee mannen of twee vrouwen die zichtbaar hun affectie laten zien. Want dat kan hun natuurlijk op reacties komen te staan. Dus dat geeft iets aan over hun kracht... en natuurlijk over wat ze samen hebben. Maar, maar waarom doen we dat dan niet allemaal, hand in hand? Uh... Ja, nou ja, bij deze de uitnodiging. Ga allemaal hand in hand lopen... want dan pas wordt het een echt normaal straatbeeld. En wat ik, wat ik ook zou willen... Uh, en dat zeg ik tegen alle niet-heteroseksuelen... zoals jij dat zo mooi zegt... op het moment dat iemand wordt belaagd op straat... om wie hij of zij is dan is het mijn wens dat die burgers die daar omheen staan... zeggen tegen degene die dit doet... wacht even, vriend, zo doen wij dat niet hier. Dus dat degene die dat overkomt ook niet alleen staat. Want ik heb ook vaak genoeg gehoord van slachtoffers dat ze zeiden, maar er stonden allemaal mensen omheen en niemand deed wat. En dan vragen we nooit als politie van mensen om in te grijpen... en uh, zichzelf weer in een gevaarlijke situatie te brengen. Maar bel met de politie. Uh, ga schrijven, Doe iets, in ieder geval om de ander wel te helpen. Want dat maakt ook dat degene die dat doet, uiteindelijk buitengesloten wordt. Met de kans dat je zelf misschien ook een klap oploopt. Ja, en dat willen we natuurlijk niet. Dus als je voelt, en daar is hij weer, dat het niet veilig is... bel met 112, zeg waar je bent en uh, wij komen eraan. <middels> Should've left you there. Boy, this traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. I gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick, just step on the gas 'cause I don't wanna.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 De ultieme zomerplaat wat mij betreft. Voor jou ook, geloof ik, hè? Heerlijk. Alexis Jordan, Happiness. Je hebt ook in New York gewerkt, hè? Ja, drie maanden. Ja. ja. Waarom ik heb eigenlijk? Ja. Uh, nou, dat is een Ja, ik wilde even weg. Uh, ik heb natuurlijk vorige uur verteld over uh, de ziekte van, uh, van Boukje. Uh, vlak voordat haar tweede borst werd geamputeerd, overleed onze vader plotseling. Onze moeder was al jaren daarvoor overleden. Uh, dus we moesten ineens ons ouderlijk huis gaan uitruimen. Dus er was zoveel gebeurd. Uh, dat ik uh, wel even los moest komen van die situatie. En ik heb geen kinderen, dus ik heb ook nooit zwangerschapsverlof... of iets dergelijks gehad. Altijd maar hard werken? Ja, eigenlijk wel, ja. ja, ja. Ik heb een groot Calvinistisch gen. <laughs> en uh, het is altijd, ja, ik, ben altijd, ik ben wel een harde werker. Ja. Veel, uh, veel lunchpauzes zitten er niet in. Maar ik wilde echt ook even loskomen van de symbiose... die er was ontstaan tussen Boukje en mij. Want we, waren, we werden zo vergroeid met elkaar in die periode van haar ziekte... Nou, Dan verlies je je ouders. En Jan Wolkers zei ooit... het is alsof je in een rijtje ganzen loopt... en ineens loop je voorop. Dat is ook zo. Je is een nieuw niveau van volwassen worden. En uh, ik moest daar even los van komen. En ik ken Boris Dietrich... Wij zijn bevriend. En ik heb toen hem... werkt bij Human Rights Watch ja, in klopt. Hij eerst is... in New York, nu in Berlijn. Ja, hij is advocacy director van de LGBT Department van Human Rights Watch in New York. En in Nederland Nederlands is dat. En dat is in het Nederlands ja. uh, dat hij eigenlijk uh, met beleid wat er gemaakt wordt onder zijn arm naar regeringen gaat. In ieder geval naar mensen die er iets over kunnen zeggen. En probeert om uh, veranderingen uh, te bewerkstelligen. En uh, ja, ik vind Boris een fantastisch mens. En ik ik heb een mail gestuurd waarin ik hem heb gevraagd of hij een uh, vrijwilliger kon gebruiken voor drie maanden. Zo, en zo is het gekomen. <laughs> ja. Met lef. Met Leff, ja. Ja. ja. En toen ben ik in mei al naar New York gegaan. En toen heb ik uh, daar in een week tijd een appartement uh, gezocht en gevonden. Ik heb in de West Village gewoond, drie maanden. En uh, nou, met Boris het een en ander besproken en geregeld. En toen ben ik in augustus ben ik vertrokken en uh, ben ik drie maanden in New York geweest. Hoe was dat? Ja, fantastisch. Een meisje uit Oostzaan komt ja. ineens in New York aan, ja. de Big Apple. Ja, nou ja, ik was natuurlijk <laughs> al wel. Ik, nou, ik ben geboren in Amsterdam, hè? Wel oh. opgegroeid in Oostzaan. Oh. Pardon. Maar geboren Amsterdamse. Eh. Uh, ja, die stad, die, die, die trek ik aan als een van mijn favoriete jassen. Het is een fantastische stad. Ik, ben, ik heb daar helemaal losgelopen. Ik heb daar een heerlijke tijd gehad. En, uh, ja, en ik had natuurlijk daar ook wat structuur. Omdat ik net als elke New Yorker... ochtends met mijn Starbucks in de hand in de metro stapte. <lacht> dan ging ik uh, uptown en dan uh, stapte ik uit en dan moest ik een klein stukje lopen... en dan ging ik het Empire State Building in... want ik werkte op de 35e verdieping Kijk, van het Empire State Building. Zo hoort het. Ja, en ik voelde op een gegeven moment dat ik erbij ging horen... omdat ik niet meer gevraagd werd als toerist... om bijvoorbeeld in zo'n zo hop hop-on, hop-af bus te stappen. En mensen gingen mij de weg vragen. En toen dacht ik, oké, okay, <lacht> I'm a New Yorker. En <lacht> <lacht> nou, wat heb je daar precies gedaan? Uh, ja, eigenlijk uh, hand- en spandiensten. Ja, dus uh, qua, uh, ik heb daar geen werkstress gehad, laat ik het zo zeggen. Ik, uh, had, uh, ik had pauzes en soms pauzes van, uh, van anderhalf uur. En uh, ja ik heb het daar heel ontspannen gehad en ik heb allerlei klusjes gedaan eigenlijk. Maar noem eens wat, ik bedoel, dan krijgen we een beetje een beeld wat je daar gedaan hebt. Nou ja, dat was bijvoorbeeld uh, op een moment kwamen er geluiden binnen dat in Brazilië uh, veel trans mensen werden uh, vermoord. Uh, dus dat heb ik uitgezocht. Trans mensen? Ja. ja, mensen die dus uh, uh, van geslacht veranderd zijn. Uh, of niet per se van geslacht veranderd zijn, maar in ieder geval wel als uh, het andere geslacht leven. Um, en die hebben het in Brazilië heel zwaar. En er waren veel geluiden over dat ze bijvoorbeeld dat ze, dat ze vermoord werden. Dus ik heb ik uitgezocht of dat klopte en wat dat dan, hoe dat dan allemaal zat. dat is best heftig. Ja. Ja, dus eigenlijk een beetje een politieonderzoek nog. Ja. Ja. De, de, de, de bekende weg, een beetje voor jou. Ja, nou ja, ik ben heel. Ik heb helemaal niets met de New Yorkse politie te maken gehad. Ik heb daar wel wat uh, uh, vriendinnen bij de New Yorkse politie. Maar ik ga daar niet een dienst meedraaien of zo. Daar heb ik dan helemaal geen behoefte aan. Nee, het was ook wel lekker om dat even niet te doen. Helemaal niet, ja. En echt even mijn eigen dag te bepalen. Ik heb daar heel veel gesport, heerlijk. En ik kon doen wat ik wilde. Ik kon eten wat ik wilde. En uh, als ik vijf afleveringen van Law Order Special Victims Unit wilde kijken... was dat ook goed. Er was het <lacht> niemand die daar wat van zei. Dat is ook lekker. <lacht> ja, dat gebeurde anders wel. Uh, nee hoor, oh, nee, nee, nee, nee. Ik uh, mag, uh, mag uh, redelijk loslopen hoor. Maar, maar je ja. kijkt dus ook nog naar dat soort series om je te ontspannen... terwijl je eigenlijk de hele dag bezig bent met dat soort dingen. Al, misschien niet zo extreem, maar... Nou, ik ik kijk zeker niet naar alle series, maar ik vind Criminal Minds vind ik echt heel goed. daar kijk ik graag naar en uh, Law and Order Special Victims Unit vind ik ook altijd wel aardig. ja, ja. Of want, verder niet zo veel, hoor. ik kijk niet zo heel veel televisie. want dat je bij de politie ging, dat komt ook uit ja uit series begreep ik. kijk niet Lazy. ja die ja, keek ja. je vroeger die verslond ja. je toch? ja ja, ja, dat klopt wel, ja. Wat zag op... je daar? God ook voor je zus wil je zeggen. Ja, dat ja, ja, dat ja, ja want wij uh, de navelstreng is inmiddels wel door. Maar uh, wij deden wel heel veel dingen samen. En ik was altijd wel geïntrigeerd door het vak van politievrouw uh, zijn. Wat was dat dan? Ja, dat weet ik niet zo goed. Dat is natuurlijk een gevoel. En als iets, van een, als, als, iets als een roeping bestaat, heb ik altijd wel gevoeld dat ik dat politievak in wilde. Terwijl... Niemand in de familie daarvoor... Uh, bij de politie was. Want je ziet natuurlijk wel, is dat het van, van generatie op generatie wordt doorgegeven. Maar ik was echt de eerste die bij de politie ging, maar ik wilde het altijd al. Ik vond, kijk, en Lacey vond ik heel spannend. En, uh, ja. en Hill Street Blues was prachtig. Die heb ik nog een tijd als ringtoon op mijn, uh, op mijn uh, telefoon gehad. Toen niet natuurlijk, want toen hadden we hadden nog geen telefoons, maar nu wel. Ja. Ja. Ik doe nog even een oproep, want uh, ja. mensen kunnen natuurlijk nog steeds met ons meepraten. Ja, uh, heeft u een leuke, mooie Ontroerend verhaal over uw coming-out, of ja, het hoeft niet per se over homoseksualiteit te gaan, natuurlijk, want er zijn ook andere mensen die andere momenten van hun, van hun coming-out hebben en dat ze echt laten zien wie ze echt zijn. Nou, heeft u zo'n verhaal? Bel gerust of mail of Twitter 0800 1121 of casaluna en de hashtag is casaluna. Something slow Maybe the song's For the lonely one Maybe something That I know Yeah hey, Mr. DJ I'm no sad But tonight Maybe something Just from me and my baby Won't you Make everything Turn away down low, leaving on all night long. Tell them morning and come. Like my lover, my friend, until the end. In that special someone hey, just that DJ Let me rainbow, set the You're down, ready your Just don't know what's coming next That's thing all right that's a time that time 2003, Van Morsen en Hey Mr. DJ. Ellie Lust is nog steeds bij ons, woordvoerder van de politie in Amsterdam... en voorzitter van Roze in Blauw. Uh, we krijgen een vraag van een luisteraar. Um, de situatie in Rusland, daar hebben we het al in het eerste uur over gehad. Ja. Dat is natuurlijk niet echt Florissant. Uh, de vraag is, moeten we boycotten? Wat vind jij? Jeetje, ja, dat is eigenlijk een politieke vraag. Hè? En mijn antwoord als woordvoerder zou zijn: <laughs> nee, die dat, we niet. Dat, dat dat niet uh, aan mij is om daar nu iets over te ja, zeggen. Maar dan gaan we nu naar Ellie Lust. Dan gaan we nu naar Ellie Lust. Moeten we boycotten? Um, ik vind dat dan lastiger, ja. Want um, ik. Ik denk wel dat het bijvoorbeeld mooiste zou zijn. En het is wel grappig, want ik was vanmiddag uh, in de Amstwoning uh, van de burgemeester. Omdat daar ook een receptie werd gehouden met uh, homoactivisten. Daar, daar, da daar werd ook over gesproken. En toen sprak ik met iemand en die zei... waarom naaien we niet op alle outfits die de sporters dragen... heel klein een regenboogvlaggetje op alle outfits, dus kijk, dat soort protesten kun je natuurlijk ook van alle zien. Nederlandse sporters die in Rusland sporten ja, of en per se Dus als andere landen dat voorbeeld zouden volgen, zou dat natuurlijk wel schitterend zijn, want je gaat natuurlijk niet een heel land uh, van deelname uitsluiten. Boycotten vind ik, uh, vind ik wel heftig. Dus ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet zo goed of dat Maar nou, nou boycotten wijzien. op alle manieren. hè. Dus, uh, de winterspelen in Sochi komen eraan, ja. waar dus ook de minister van Sport heeft vandaag gezegd van ja. nou, daar wordt ook die regel. Uh, ...uitgevoerd, dus uh, tot ja. iedereen wust ja. Als die daar uh, met een regenboogspeltje buiten zou lopen... Ja. ...zouden ze opgepakt kunnen worden. Ja, maar ik vraag me dat dus af. Zeg maar van het hotel naar de schaatsbaan ja. toe. Ja, ja. De ik. Nederlandse ploeg draagt zo'n ja. ja. regenboog. Ja, maar ik vraag me dat af. Want dat zou zo'n diplomatieke rel worden... ...wanneer een hele schaatsploeg van straat wordt gehaald... ...omdat er toevallig een vlaggetje op je pak zit... Ja, ik geloof, ik geloof dat eigenlijk niet. Ik kan het eigenlijk gewoon niet geloven hè? Dat, dat, dat dat zo is. Ja, maar ja. misschien ja. Uh, ben je naïef? Ik denk het niet. Ik nee? denk niet dat ik naïef ben. Ik ben heel veel, maar ik ben niet naïef. Uh, maar ik kan het me eigenlijk gewoon niet voorstellen dat. Uh... Maar er is toch laatst ook een Nederlandse cameraploeg? opgepakt, die ja, ook ja. beelden wilden maken. Ja, ja, ja. Nou, dus het gebeurt wel. Het en... gebeurt wel en dan zie je ook natuurlijk dat ze heel maar snel... Dit is, maar daarna... dit is een te groot podium misschien te spelen. Natuurlijk, ja. Dat is zo prestigieus. En daar wil Rusland natuurlijk ook heel graag scoren. Het is zulk slechte PR... op het moment dat, uh, dat, dat... sporters uit het wedstrijd zouden worden gehaald. Omdat ze... Iets van een uiting hebben op dat gebied. Ja, ik vind wel dat je als, hè, als de rest van de wereld daar. je moet daar wel wat tegenover zetten. Ik weet alleen niet of boycotten nou. Uh, dat, is wel, dat is wel een hele grote stap. Het is nu een actie tijdens Gay Pride in Amsterdam. Uh, drink geen Russische vodka. Ja, ja. Ja, dat zijn plaagstootjes. Dat, dat, dat helpt toch niet? Ja, weet je. Ik, dat weet ik niet. Ik bedoel, uh, als het bericht in Rusland uh, uh, doordringt... en ook andere landen hebben daartoe volgens mij besloten... Ja, Amerikaanse steden doen het ook. Ja, San Francisco, dus New York. laten we de krachten in ieder geval bundelen. En uh, ja, ik weet niet hoeveel mensen er nou Russische wodka drinken... op het moment dat je met 25, 30 graden buiten in de zon <laughs> staat. Dan lijkt me dat niet het meest voor de hand liggende drankje. Maar het gaat wel om het signaal. Oscar-winnares Tilda Swinton... Uh, die heeft uh, deze week op het Rode Plein gestaan in Moskou... met een regenboogvlag. Mm -hmm. Is dat dan iets, als zo'n grote actrice zoiets doet? Ja, applaus. Het is de hele wereld overgegaan op ja, Facebook. Ja, ja. Zou Ellie, Ellie lus zoiets durven? Ja, ja? meteen. Ja? ja? Ja, ik ben echt een barricademens dan, hoor. Ik ben vorig jaar in, uh, in de Oekraïne geweest, in Nikolaev. en... Een week later, een paar dagen later, was dus die beroemde uh, demonstratie, die, die, die, die, die, die, die, die Gay Pride in Kiev, die uit elkaar gemapt is uh, en uiteindelijk ook voor een belangrijk deel niet door is gegaan. Ik baalde er echt van dat wij daarvoor naar huis zijn gegaan. Mijn collega Edwin en ik. Omdat, wij, omdat die reis nou eenmaal teruggeboekt was. Ik had graag naar Kiev gegaan. En ik had werkelijk graag met een blauw oog teruggekomen. Om de hele wereld te laten zien wat daar dus gebeurt. Maar, daar, zover kan ik wel gaan, ja. Waar komt dat vandaan? Dat we, dat... Rechtvaardigheidsgevoel. Heb je dat van je ouders? Is dat er ingestampt thuis? Of? Nee, er werd niet gestampt bij ons, gelukkig. <laughs> nou ja, <laughs> figuurlijk gesproken. Nou, ik denk dat ik dat, dat, ik denk dat ik dat wel weet. Want ik ben uh, weliswaar in Amsterdam geboren, maar ik ben wel opgegroeid in Oostzaan. En in Oostzaan, vlakbij de Oostzaanse kerk, stond er een monumentje, een oorlogsmonumentje. En dat was een bronzen stoel waarop een, een dode vogel lag en die, die was geketend. En dat was uh, ter nagedachtenis aan de slachtoffers die gevallen waren in de Tweede Wereldoorlog. En de tekst die daarbij stond was, waar recht tot onrecht wordt, wordt verzet tot plicht. En ik heb daar als kind bij gestaan en daar heb ik naar staan kijken. En dat, dat credo, dat gebruik ik nog steeds. Nou, als kind, hoe, hoe, hoe oud was je? Nou, ik, misschien wel onder de tien al. Ja, dat we acht, negen jaar waren. En dan spreek ik weer over we, want uh, Marja en ik waren <laughs> natuurlijk altijd uh, handje, handje. Maar dat maakte dus ontzettende indruk. Heel veel, als kind al. Dat is wel waar bijzonder. Recht, maar voor... mooi hè, waar recht tot onrecht wordt, wordt verzet tot plicht. Daar gaat het over. Dus als er onrecht is, dan moeten we ons toch verzetten. Mijn opa heeft ook in het verzet gezeten. Mijn opa die zat in een verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog. En die heeft distributiekantoren overvallen. Mijn moeder heeft wapens gecoureerd als, uh, als tienermeisje. En mijn opa had zelfs een andere naam uh, in, in, de, in de verzetsgroep. Gewoon uit veiligheid. Die heeft geen partijen in de... gezeten met Duitsers. Het ja. Zit gewoon in de genen. Nou, dan komt het van die kant. Ja, dan komt het van die kant. ja. Je vertelde net over New York dat je daar geweest bent. Dat je daar voor Human Rights Watch hebt uh, gewerkt. Ja. Um, en ook in de village hebt gewoond. maar ja. het mekka van, van, van ja. homoseksueel Amerika. Ja, waar je heel veel stellen hand in hand ziet lopen. Ja, maar over. waar ook iemand ja. dit jaar uh, door het hoofd is geschoten. In zijn gezicht zelfs. Ja, ja. Toen je dat ja. las, wat, wat, wat dacht jij toen? Want ja. dat verwacht echt. als het ergens niet gebeurt, is het daar, denk je. Ja, maar dat is dus niet zo. Daar kan dat dus ook gebeuren. En dat, zijn, uh, dat kan een actie geweest zijn van een. Uh, van een uh, nou, het is sowieso natuurlijk gestoord als je dat doet. Uh, maar je weet natuurlijk nooit wie je op je pad treft. En deze man heeft kennelijk de hele verkeerde persoon getroffen. Ik weet niet of die verdachte is aangehouden trouwens. Ik weet niet hoe dat is afgelopen. Ik weet alleen wel dat het gebeurd is. Maar dat maakt natuurlijk niet per definitie dan dat dus zo'n zo hele wijk daarmee onveilig wordt. Dat betekent wel dat je waakzaam moet blijven. En dat je dus... Uh, ja, dat, dat iedereen kennelijk zoiets kan overkomen. Je vertelde dat je drie maanden bent geweest. Ja. Uh, hoe kwam je terug? <laughs> um, ja, je weet niet zo goed wat je meeneemt. Hè, als je net terug bent. Ik heb wel... Um, gevoeld wie ik gemist heb daar. Maar ook wie ik niet gemist heb daar. Hm. En ik denk dat ik sociaal wel wat andere keuzes heb gemaakt... als het gaat over hoe ik mijn vrije tijd besteed. Ik, uh, ik heb een hele volle agenda. En ik heb het erg druk. Dat vind ik ook leuk, hoor. Ik klaag niet. Want ik heb een heel leuk uh, leven en een heel leuk werkleven. Maar ik heb wel uh, me gerealiseerd... dat ik soms afspraken maakte met mensen... dat ik achteraf dacht, maar wat heb ik daar dan aan? Wat haal ik daar dan uit? En dat doe ik dus niet meer. En hoe vast ik ook zit aan de politie, want ik, heb, ik zeg vaker, het is mijn eerste werkgever en ik hoop ook mijn pensioen te halen bij de politie. Maar als er iets langskomt waarvan ik denk, maar dat is ook fantastisch, zit ik niet meer zo vast aan de politie als voor ik vertrok. Hoe kan dat dan? Omdat ik er helemaal uit ben geweest. En dat is voor het eerst geweest. Ik heb in een hele andere stad geleefd. Ik heb in een andere werkomgeving gezeten. Waar ik het ook enorm naar mijn zin had. En als je alleen maar één werkomgeving kent. En ik heb weliswaar op zes verschillende wijkteams dwars door de stad heen gewerkt. Maar dan is het wel nog steeds diezelfde organisatie. En ik heb wel nu ook iets anders gezien. Dus als er iets langskomt wat ik heel erg leuk vind. Uh, en waar ik... Uh, ja, waarvoor ik bereid ben om de politie los te laten, zou ik dat nu wel durven. Had je dat ooit van jezelf verwacht? Gedacht? Dat... Nou, voor New York dus niet. Het is echt een kruispunt geweest. Ja, ja, ja, ja. Ik kan het ook iedereen aanraden. Ga eens even helemaal uit je comfortzone. Ga eens even helemaal ergens anders naartoe. Ga nieuwe mensen ontmoeten, in een andere stad leven. Ander werk doen. Het is goed voor mensen. En je zegt van, ik heb de kring kleiner gemaakt. Ja. Hoe voelt dat dan nu? En hoe reageren mensen daarop? Want sommige mensen vallen misschien buiten de boot. Nee, dat, dat, nee hoor, dat is, het is niet zozeer dat, mensen, dat ik daar reacties op heb gekregen. Kijk, ik zie mensen natuurlijk ook in bepaalde settingen. Op het moment dat ik ergens naartoe ga, kan ik ook even een, een appje sturen naar mensen. Van, ik ga dan en dan, daar en daar naartoe, kom je ook. Of, he, daar kun je ook mensen ontmoeten. Maar echt een avond met iemand besteden... en ergens lekker te gaan zitten eten bijvoorbeeld... en uh, een aantal uren vertellen hoe het is... Ja, dat doe je toch eigenlijk maar met de mensen die het meest dierbaar zijn. En daar wil ik wel kritischer in zijn, want het leven is wel kostbaar. En mijn vrije tijd is ook heilig. En in je werk, want je hebt daar natuurlijk ook de Amerikaanse politie... de New, York, ja. uh, New Yorkse politie aan het werk gezien... Wat heb je daarvan meegenomen? Nou, ik, ben, ik heb daar niet zo heel veel mee te maken gehad met die New Yorkse politie. Ik, ik heb wel. Ik heb je wel vertelde wat... net dat je wel iets ervan hebt meegekregen. Ja, ik heb wel uh, wat vriendinnen die bij de verschillende departments werken. Uh, binnen de New Yorkse politie. Maar we zagen elkaar wel in de kroeg daar <laughs> in New York. Dus ik heb, niet, ik heb geen diensten meegedraaid of zo. Ik ben wel bij één collega even op een bureau geweest. om te kijken naar haar werksetting en haar werkomgeving. Maar ik, dat was een uurtje. Want ik wilde vooral ook even niets met de politie te maken hebben. Dat was lekker. Heerlijk. <laughs> uh, we hebben nog een beller die, uh, die uh, ons uh, nummer heeft gedraaid. Um, we hadden het net over en die zegt echt: van nou, alle sporters die aan de spelen meedoen, die moeten straks een roze of een regenboogspeld opdoen. Nee, dat hebben we het net eigenlijk al over gehad. Ja. Uh, nog even kort, goed idee. Ja. Helmo of hetero, maar laat daar. Oh, hetero wel... ook. Natuurlijk. Ja, ja. Ja, waarom niet? Ik bedoel, ik denk dat je daarmee je solidariteit laat zien aan de mensen die het betreft. En zeker ook aan de mensen in Rusland zelf. Want je zal er maar wonen. Ja. ja. Dat is een goed idee. Ja, ik ben daar wel voor. Je, okay. moet, je moet wel iets doen. Dat wel. Ja. Een homme, il dirige ma vie entière. Je peux vous donner un peu de manque, mais avant, il faut que vous dansiez. Dansez, dansez, dansez-vous. Dansez, dansez, dansez-vous. Dansez, dansez, dansez-vous. Dansez, dansez, dansez-vous. Si vous ne dansez pas pour moi, comment puis-je savoir qui vous êtes? Si vous ne dansez pas avec moi. Puis-je savoir ce que nous serions? Dansez, dansez, dansez-vous. Dansez, dansez, dansez sampar en arrière ou en avant Pink Martini. dan even hoe, maar de artiesten dus Pink Martini. Nooit van gehoord, is dat <laughs> heel erg? Nou, roze Martini is wel heel toepasselijk, toch? Ja, dat wel, ja. Ja. Ja. ja. Dat werd volop geschonken tijdens de opening, geloof ik. Ja. Wat wij overigens natuurlijk heel netjes niet hebben gedronken, want we waren in uniform. Niet e maar, één glaasje? Nou, bij binnenkomst Kleine, is kleintje. er altijd een bubbeltje. Dan, dan doen we eerlijk, heel eerlijk gezegd toch even mee uh, om te proosten op een prachtige week. Maar daarna gaan we wel over op het water. Ja? Dat hoort, ja. ja. En zaterdag tijdens de parade? Tijdens de botenparade drinken wij geen alcohol. Dan zijn jullie denk ik de enige boot. Ja, dat weet ik niet, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, de Defensie zal ook niet. Uh, die zullen ook nog geen barretje aan boord hebben, denk ik. Nee, dat kan niet. Als politiemensen hebben wij altijd uh, onze professionaliteit uit te dragen. Wij staan daar natuurlijk ook met een hele nadrukkelijke boodschap. En dat is toch ook weer om die meldings- en aangiftebereidheid te vergroten. Mm -hmm. En uh, daarnaast maken we het een prachtig feest van hoor. Maar we staan daar wel met een mooie, strakke boot, professioneel. Wat en, hebben jullie uh, aan? Ons uniform. Oh, want dat ja. was ook niet elk jaar zo, toch? Nou, we hebben vorig jaar... Um, was de boot een beetje te rommelig achteraf... Uh, met alle goede intenties van de collega's die die boot hebben georganiseerd. Maar men wilde toen vooral de diversiteit van functies bij de politie laten zien... maar. Een rode polo zegt een burger op de wal niet zoveel. Dus daarin is een beetje een, ja, dat, dat is niet helemaal goed gegaan. Um, het is ook niet mooi om te zien dat als het regent... dat een politieman of vrouw een poncho over zich heen trekt. Zo'n plastic zak. Nou, dat kan wat mij betreft niet. Dus Blijf wel lekker droog. Op... Ja, maar dat kunnen je ook onder de paraplu. Dus er moeten gewoon goede paraplu's aan boord zijn. Nou, allemaal dat soort kleine dingetjes. We staan er weer... Uh, we, hebben er, we hebben er veel werk aan gehad met een, uh, met een hele leuke groep uh, collega's. En uh, volgens mij hebben we een keurige boot. En ik zag je ook bij Grey Pride. Ja. Daar bericht je zelf op Facebook ook over. En ja. je was heel even in Nieuwsuur te zien van de week. Ja. Je had een reportage daarover gemaakt. Ja, klopt. Wat ja. is dat? Grey Pride? Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk de opening geweest van uh, de Gay Pride... maar dan voor mensen op leeftijd. En dat is op leeftijd? Ja, dat zijn toch bejaarde mensen. En de, de senioren zijn uh, geloof ik 55 plus. Nou goed, maar de senioren van nu... Ja, dat zijn, natuurlijk, uh, dat zijn natuurlijk ook veertigers vaak in hoe, uh, hoe men in het leven staat. Maar goed, er zijn wel genoeg mensen natuurlijk echt op leeftijd... die uit een tijd komen waarin het natuurlijk helemaal niet een onderwerp van gesprek was. En zij zelfs in het verzorgingstehuis waar ze dan nu wonen... nog te maken krijgen met discriminatie. Ja, Dat is eigenlijk een nieuwe emancipatiegolf. Hè? Natuurlijk ook de vergrijzing neemt toe. Ja. Uh, dan is misschien je partner weggevallen inmiddels... Ja. Uh, dan je, hebt eens... geen, je hebt geen kinderen, je hebt geen kleinkinderen vaak. Ja. Je er komt ook in een soort van sociaal isolement terecht. En als je dan ook nog te maken krijgt met medebewoners die het niks vinden. Dus is het heel belangrijk dat verzorgingstehuizen hun best doen... om een veilige woonomgeving te creëren. En daarom worden die roze lopers ook uitgedeeld. Hè? Verzorgingstehuizen kunnen een roze loper verdienen... wanneer zij inspanningen laten zien... om het mensen in ieder geval, uh, een, mensen in ieder geval een veilige woonomgeving te bieden. Ja, dan kom je daar met je rollator aan bij de koffietafel. En als je jezelf wil zijn, dan. dan komt dat een keer ter sprake. En er wordt niet altijd goed op gereageerd. Kennelijk niet, nee. En het was heel mooi, want bij die opening... en het was afgelopen maandag... sprak ik een meneer en die kwam die vertelde... ja, zegt hij, ik woon hier net een half jaar... maar ik ben meteen verliefd geworden. Dus hij had een vriend ontmoet... in het verzorgingstehuis. Hij was 80 plus en ze waren helemaal gelukkig. Nou, dat is ook wel weer mooi. Er is nu een documentaire onlangs uitgekomen. Uh, altijd al anders, heet hij. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Nee, nog hij is niet. op internet uh, okay. te vinden... En daar wordt een lesbische vrouw geportretteerd op leeftijd in een verzorgingshuis. Maar die heeft inderdaad, ja, die, die loopt tegen dat soort dingen aan. Ja. En eigenlijk begint alles weer van vooraf aan. Dat is toch triest eigenlijk? Hè? Ja. ja. Dat, echt door degene ja. waardoor je op het schoolplein bent uitgescholden. Ja. Eh, krijgen nog een kans om het aan het ja. eind van je leven ja. nog een keer te doen. Ja, ja. Hoe, hoe wij, kijk jij daarnaar? Nou, wij maken als vriendinnen wel eens, uh, wel eens grappen. Dat van nou, als uh, hè, over 40 jaar. dat, dat, dat, dat ja, ik bedoel. Ik zou bijna zeggen, hopelijk mogen we die leeftijd <laughs> halen. Hopelijk komen we niet in zo'n verzorgingstehuis terecht, natuurlijk. Nee, want... Maar, nou ja, het lijkt die mij... Die zijn er dan niet meer, wil je zeggen. Nee, maar, ik bedoel, wij hebben ook geen kinderen. Dus hoe zou ik mijn oude dag geregeld willen zien? Wij hebben het er wel eens met vriendinnen over... van nou, we zouden eigenlijk gewoon een heel mooi pand moeten kopen met z'n allen. En je kunt voor elkaar zorgen, je huurt wat mensen in. Nou goed, dat is natuurlijk dat allemaal... Dat zeggen veel mensen natuurlijk. Tuurlijk. Of veel vrienden ook, van die op een bepaalde ook, leeftijd zijn. Dat is ook dromen, ja. ja of dat je met z'n allen gezellig naar hetzelfde bejaardentehuis gaat. En dat we daar dan alle, alle gein van nu uh, nog eens een keer uh, terughalen. Maar hoe zie je dat echt? Dit kan, maar ja. de kans dat het ook lukt is misschien niet zo groot. Nou, ja, goed. Je gaf net zelf al aan, dat het, natuurlijk ook, uh, het is ook emancipatie die weer, uh, weer, weer bevochten moet worden. Dat is, een, dat is een nieuwe strijd bijna. Mensen worden ouder, uh, worden ook steeds ouder. En het is belangrijk dat, uh, dat er een woonomgeving is... waar mensen natuurlijk uh, uh, veilig kunnen wonen. En ik geloof absoluut dat dat ook met de, jaren, met de jaren veel beter zal worden. We hebben een beller. Meneer Hoekstra. Goedenavond, meneer Hoekstra. Ja, goedenavond. Uh, ik vind het dapper van mevrouw uh, hoe zij zich in het leven opstelt. Uh, ik heb het vermoeden dat we een beetje dezelfde smaak hebben. Ik ben ook gek op Van Morrison. Oh, wat leuk. Ja, ik woon hier... In het noorden van, van Friesland. En het is hier wel een beetje anders dan Rotterdam, de Amsterdam, hoor. Ja? Ik bedoel, hier was een, uh, een homofiel paar, Een jaar of vijftig. En iedereen dacht, uh, tenminste ik wel, dat het twee broers waren. Die liepen altijd gearmd tot de ene. Die liep wat moeilijk. En, uh, maar toen overleed die ene. Maar er werd wel met modder werd er naar de lijkwagen gegooid. Hmm. En later is op de begraafplaats is de gedenksteen... De, uh, ja, dat zijn van die, die homofiele kinddenkjes. met uh, plastic uh, goudgekleurde engeltjes. Maar die, waren, die zijn twee keer zijn ze verknoeid. Ja, wat vindt u daarvan? Nou, dat is wel walgelijk, Dat is ja. vreselijk. Ja. En wie doen dat dan? Weet u dat ook? Nou, dat, de politie doet er niks aan. Ja... De, de dader ligt op het kerkhof, maar in dit geval niet, die was op het kerkhof. Ja, ja, Kom dan ja. maar achter, kijk het is ja. hier vreselijk conservatief mm -hmm. en ik vind de jeugd wel goed bezig zijn hoor, maar ik denk dat die jeugd, die, net als met Marokkanen, die worden, door hun ouders worden ze vreselijk conservatief opgevoed. Mm. Hier is bijvoorbeeld één uh, homofiele man die durft er eerlijk vooruit te komen. Dat wordt dan wel gerespecteerd, want hij maakt zich op en uh, hij heeft er... Uh, waarom wordt dat dan wel gerespecteerd? Omdat hij, die, uh, die, die, uh, die doet het een beetje extra. Ja, zodat, dan wordt hij als clown gezien. Ja. Dat lijkt me ook niet leuk. Dat mag wel, maar ja. begrijp je het? Nou, het klinkt een beetje gek eigenlijk dat wanneer, als je je opmaakt en bijna als een soort van, uh, nou, cartoonfiguur, en dan zet ik hem even scherp neer. over ja. straat loopt, dat dat wel geaccepteerd wordt. En dat als ja. je uh, in een uh, gewone relatie uh, met de ander. Uh, dat, je dan, dat mensen dat dan lastiger vinden. Ja, dat vinden ze lastig. Dat, ja. Daar kunnen ze geen weg mee. Nee, nee, nee. Ja, en hoe reageert vrienden. u dan? Als, als, als u okay. zelf, hoe reageert u dan als u zelf ziet dat anderen. Nou ja, niet met respect worden behandeld? Zegt u dan wat van? Ja, het komt er weinig zelden te sprake. En als je met de jeugd erover praat... Nou, dan, hebben ze er wel, dan zijn ze er wel mee akkoord. Mm -hmm. Maar ik, kan, ik ben 66. Hier woont dus er zo'n beetje 1200 man. Ik kan me niet voorstellen dat op 1200 mensen... dat daar maar één homofiel is. Nou, ik beloof u dat dat ook echt niet zo is. En het is jammer ja. dat er kennelijk geen veiligheid is binnen uw uh, dorp... Dat mensen daar open over kunnen zijn. Dat is dat conservatisme. Ja. Eh, ja. Nou, ze mogen me wel bij me komen. ik zeg altijd: verwe, dat is 300 jaar geleden door mm. Gods schapen. Maar over 300 jaar is het nog precies hetzelfde. Ja. Mm. Nou, dat, dat, dat, dat, was van... dat hoop ik niet. <laughs> nee, ik ook niet. Maar ja. ik bedoel: van, uh, uh, als je jong bent, dan kom je in protest. En dan later, dan neem je toch weer over. Komt, er zit geen verschil in. En Audi zei altijd al, uh, politiek, dat is centimeterwerk. Ja. Meneer Hoekstappen, bedankt voor uw reactie. Uh, en ja, u, uh, en, uh, ja, zegt u maar. Nou, succes van mevrouw, want uh, ik, ik heb respect voor haar. Nou, nou hartelijk dank. En fijn dat u, fijn dat u gebeld ja. heeft. Ja. En ja, okay. wat, wij ja, zeiden ja, het ja. al, hè? Um, wij komen allebei uit Amsterdam. Ja. Het um, is toch een andere wereld, hè? Ik bedoel, je moet ja, de kost Amsterdam... geven die, die, die in de provincie, om maar even zo te zeggen... Uh, ja nog in de kast zitten en daar in zo'n omgeving naar buiten moeten ja, komen. Dat vergeten we wel eens, hè? Ja, to maar toch zijn die verhalen ook verschillend... Want ook in Amsterdam worden mensen gepest. En het is niet voor niets dat burgemeester Van der Laan... een treiteraanpak heeft uh, bedacht om met name mensen die gepest worden in hun woonomgeving... dus een vangnet te bieden. Want we kennen natuurlijk allemaal het inmiddels redelijk uitgekoude verhaal... van het mannenpaar in Leidse Rijn-Utrecht. Ja. Ook in Amsterdam, restauranthouder. Uh, uh, uh, ja, waar het natuurlijk helemaal mis is gegaan. Ik hoor genoeg verhalen van mensen die juist in de provincie... geen enkel probleem hebben in hun woonomgeving. Dus ik geloof dat het van, van alle plekken, van alle tijden... en van alle mensen is dat er op sommige plekken... Uh, mensen gediscrimineerd worden. Dat, en... is, niet, dat is niet alleen in, uh, in een klein plaatsje in Friesland. Dat gebeurt ook in een grote stad. Maar in Amsterdam zie je toch veel meer, kun je veel meer spiegelen aan, aan mensen, toch? Dat is zeker wel zo. Daar, ben je, daar kun je op de fiets stappen en dan uh, kun je naar een kroeg gaan... en dan kun je uh, gelijkgestemden ontmoeten. En dat zal uh, in die kleine dorpjes veel lastiger zijn. Ja, en je kunt ook... Naar uitgaansgelegenheden gaan ja. waar je jezelf kunt ontdekken. Precies. Dat is ja. natuurlijk in, in, in Dat is anders. Dat helpt ja. wel. Dat helpt zeker, ja. We hebben weer iemand aan de telefoon. Uh, mevrouw Ineke? Ja, dat klopt. Ja. ja. Ja, ik bel eigenlijk even naar aanleiding van. Uh, die meneer er net aan de telefoon. Ja. Uh, van dat het in Amsterdam toch wel anders zou zijn. Maar ja, dat betwijfel ik eigenlijk. Want ja, ik heb jaren in de, in de stad in Den Haag gewoond. En uh, daar ben ik op een gegeven moment weggepest. Hmm. En ik woon nu alweer uh, 13 jaar in een dorp. En ik heb nog nooit geen enkel probleem gehad hier. Ja, dat zegt Ellie dus ook. Uh, kunt u iets vertellen? Hoe, hoe ging dat in zijn werk? Uh, hoe, hoe, waarom werd u weggepest? Hoe ging dat? Ja, buren, die, uh, buren gingen verhuizen. En andere buren die, uh, die kwamen er wonen. Nou, die konden het kennelijk niet zo erg vinden met mijn... Uh, uh, geaardheid, dus uh, nou ja, en ze uh, ja, zijn echt heel ver gegaan met bedreigingen en uh, nou ja, goed, gewoon echt behoorlijk ver. En, uh, ik maar heb hoe gaat dat dan? Want ik, ik, kan, ik kan me ja. daar zo niks, ik kan me daar zo weinig bij voorstellen. Ik lees het natuurlijk in de krant of je ziet een reportage, maar hoe hoe ontstaat zoiets dan? Hoe, hoe, is dat dan dat u en wellicht uw vriendin dat, ja, dat ze u zien of hoe begint zoiets? Ja, dat denk ik. Kijk, ja. Natuurlijk ben je wel voorzichtig, maar ja, toch in de buurt van je eigen huis heb je toch wel het idee dat je net wel iets meer jezelf kunt zijn. Dat mogen we toch hopen, ja. maar te zeggen, ja. Dus ja, uh, dan loop je gewoon wel even hand in hand of wat dan ook. Ja, en... Ik ga, uh... ik ga u een politievraag stellen, mevrouw. <lacht> ja? Heeft u het gemeld bij de politie? Jazeker. Ja, en hoe, hoe is dat opgepakt in Den Haag? <lacht> nou, niet. Nee, <lacht> Nee, dat is niet opgepakt. Uh -huh. Dat is, uh, we hebben we, ik heb aangifte gedaan. Okay. En uh, want het was echt, uh, vreselijk ook dingen als het de deurschrijven. En uh -huh. nou op een gegeven moment was mijn deurslot dicht gelijmd, dat ik niet meer naar binnen kon. Pesterijen hè? Ja, echt, ja. echt pesterijen. En uh -huh. echt ja, we maken jullie wel een kopje kleiner. En echt, echt uh -huh. gaat, het ging behoorlijk ver wel. Uh -huh. En ook echt, uh, ja, mensen die kregen zo op een gegeven moment andere buren mee, zeg maar. Zodat er een soort kliekje uh, klikje ontstaat. En nou ja, zo ontstaat er toch wel een bedreigende situatie. Ik heb aangifte gedaan bij de politie en uh, ik heb het ook bij de gemeente gemeld. Ja. Maar uh, ja, ik zou teruggebeld worden en, en herhaaldelijk zelf aandringen en langsgaan hm. heb ik uh, als vervolgens uh, niks meer gehoord. Ja. Heeft u toen in die aangifte ook gemeld dat u de buren daarvan verdacht? Ja. Oké, okay. en is er nooit een gesprek geweest met die buren daarover? Uh, er is een gesprek geweest inderdaad tussen de wijkagent en de buren... maar dat heeft uh, niet geleid tot uh, okay. het oplossen van het probleem. Ja, ja en dan nee. ga, ga je dus weg, hè? Ja, op een gegeven moment uh, ik voelde ik me zo uh, niet meer op mijn gemak... En nadat ik dacht, ja, eerst ben ik tijdelijk weggegaan. Ik dacht, nou, laat het eerst maar eventjes de boel tot rust komen. En dan mm -hmm. zie ik wel. Ja. Maar ja, ik merkte toch ook wel, ja, ik kan ook eigenlijk gewoon niet meer terug. Nee. En nou, nou, nou, hadden we het ook over coming out. Maakte dat toen u naar uw nieuwe woonplaats ging, want u ging de stad en naar een dorp... dat u terughoudend was om te vertellen wie, wie u was? Uh, nou, te vertellen wel een beetje, maar laten zien... Eigenlijk niet erg. Want. Ik heb. Oh ja, wij zijn eigenlijk gewoon hand in hand blijven lopen in het dorp. Uh -huh. En in het begin. keken mensen ontzettend om. En echt helemaal zo van. Hm, wat is dit? En yeah. was het heel nieuw eigenlijk. Nou, dan praat ik nu over alweer 15, 16 jaar geleden. En uh, denk ik, zoiets, 15 jaar geleden. Ja, en nu ze zeg: laten we dat maar gewoon doen. Zeg, je moet mensen ook de gelegenheid geven om eraan te wennen. Mm -hmm. zeg, als ik het niet laat zien, dan, dan kunnen ze er ook niet aan wennen. Mm -hmm. zeg, laat ze er maar aan wennen. Nou, zeg, we doen goed. niks geks, we lopen alleen maar hand in hand. Zo is het. Zeg, laat ze maar <laughs> kijken. Nou, heel goed. En we kregen geen opmerkingen, niks mensen kijken. Nou ja, nu uh, iets van een jaar geleden zag ik twee jonge meiden... ...zag ik hand in hand door de winkelstraat lopen... ...en er was niemand meer die omkeek. Hmm. Nou, en mooi. ik dacht, nou geweldig. Dit, ja, samen met anderen hebben we dit dan toch bereikt, weet je. Ja, zonder dat er uh, iets raars of naars gebeurde eigenlijk. Dus uh, ja, en hier eigenlijk, ja... Nee, uh, ik, ik, op een gegeven moment ging ik het wel dan vertellen... ...maar ik dacht wel van, laat mensen mij eerst maar leren kennen... En als het dan te sprake komt, dan vertel ik het wel. Ja. En uh, nou, en dan was daar Oh, oh, ja, oh, ja, nou, ja, oh, nou, ja. Okay. Dat kan ook, ja. Nou. ja. Bedankt voor uw reactie, dat u dit ja. wilde delen met ons. En, uh, nou, fijne nacht. Graag gedaan. Max, Peramax. tranquillo, mai. La sua luce,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 Olle Conte met Max. En of we het zo uitgekozen hebben. Want nou. naast me zit al. zit <laughs> de Jong van Max. Ja, ik voel me wel heel erg welkom vannacht. Ja, ja. Nachtzuster. Ja. Ja, wat ga je doen vandaag? Nou ja, hetzelfde als altijd. Dus uh, vragen en antwoorden. En het is een mooie nacht voor. Want het is zo warm dat echt niemand kan slapen. Het zij door de hitte. Door de, het zij door de lawaai van de airconditioning. Dus de luistercijfers schieten oh ja, omhoog Ik vannacht. denk een verdubbeling vannacht. Om, uh, ja. Dus uh, ja, als mensen nog uh, liggen te piekeren over een vraag. Mag van alles zijn. Mag iets oud zijn. Mag iets nieuws zijn. Gewoon een vraag. Bel dan nu naar 0800 1121. Want er zijn ook heel veel mensen wakker die het antwoord weten op die vragen. En ga jij naar Gay Pride, de Cannoparade zaterdag? Nee, maar ik, weet je, ik ben hier naartoe gekomen natuurlijk met de auto. En ik heb de hele tijd al een, een, uh, een vraag. Want ik heb pas afgelopen week mijn mening namelijk heel erg veranderd daarover. Kijk. Want ik, ik, ja, ik dacht namelijk ja, altijd... Eerst even afwachten hoe die mij verandert nu, ja, wat er nu komt. Ja. Ja. Nee, ja. nee, nee. Maar ik heb mij namelijk altijd een beetje... Ik kom namelijk uit Wormerveer, vlakbij. Uh, oh. zijn, ja. En, en uh, daar, daar waren twee lesbiennes die echt nagewezen werden nog toen. Ja. En um, uh, uh, het lijkt me altijd zo vervelend dat als je bijvoorbeeld in Aal... Woont of ergens ver weg. En dat je dan je moeder moet vertellen dat je homo bent... en dat die moeder dan denkt... oh, nou gaat hij in een roze boa op een boot dansen naakt. <laughs> dus dat, dat lijkt me zo'n negatieve effect ervan ja, ja, en dat is natuurlijk uh, het beeld wat de media daarvan maakt. Maar ja. weet dat er heel veel thema-boten meevaren... met een hele belangrijke boodschap. Ja. Ook dit, dit, dit jaar varen er natuurlijk homoactivisten mee. De voetbalboot, nou ja... Heel veel nieuw. Ja, oké. Okay. We gaan het zien. Ellie Lus, ja. bedankt dat je er was. Morgen is Casaluna de weer, Dan met mijn collega Wilfred Scholten. En te gast is dan Karel de Linde. Die kennen jullie vast. Leuk. Was ooit de dominee van prins Willem-Alexander. En ja. of hij dat nog is, nu prins Willem-Alexander koning is. We gaan het morgen zien. Bedankt voor het luisteren en een prettige nacht.